Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. GroenLinks PvdA-leider Timmermans gaat aangifte doen... om de AI-plaatjes die twee PVV-kamerleden van hem hadden gemaakt... Daarop is bijvoorbeeld te zien hoe die zogenaamd wordt opgepakt door agenten. PVV-leider Wilders vindt het ook te ver gaan en heeft sorry gezegd. Maar Timmermans zet de aangifte toch door. Want dit gaat echt te ver, zegt hij. Dat we collega-Kamerleden hebben, volksvertegenwoordigers, die op een zolderkamertje AI-plaatjes zitten te maken met de duidelijke bedoeling om haat te zaaien. Want daar gaat het om. Want ze zijn uit op die reacties met meer dan 40 doodsbedreigingen aan mijn adres. En bovendien, dit gaat helemaal niet alleen om mij. Want deze Kamerleden maakten nog veel meer. ...plaatjes met AI met de bedoeling om haat te zaaien, zegt Timmermans. In de haven van Amsterdam is de politie opnieuw aan het zoeken naar twee vermisten. Ze waren op het water aan het werk toen hun bootje in botsing kwam met een binnenvaartschip. Het bootje is gezonken en ook nog niet teruggevonden. Gisteravond waren duikers al op zoek naar de vermisten. Toen werd de zoektocht na een paar uur gestaakt... Hoe de twee boten op elkaar konden botsen is nog niet duidelijk. En met nog twee dagen tot de verkiezingen zijn ze overal in het land al druk bezig met het opbouwen van de stembureaus. Alle hokjes, papieren en potloden worden klaargelegd. Allemaal door vrijwilligers. Het is toch elke keer weer spannend of er genoeg mensen zijn die dit allemaal willen doen. Het komt een beetje denk ik door dat mensen het werk onbekend vinden. Hè? Ze weten niet wat ze te wachten staat als ze hier gaan doen. Mensen denken ook dat het heel spannend is. We horen wel van de mensen die dit doen dat ze zeggen, joh dit is hartstikke leuk. Dit had ik veel eerder moeten doen en die komen ook eigenlijk altijd weer terug. Ja. Mensen vinden het toch uh, soms heel spannend. Ja, maar het is heel leuk. Er zijn zo'n 70.000 medewerkers nodig voor de stembureaus. Dat was op sommige plekken lastig, maar het is gelukt. Het weer, het regent, al droogt het in de loop van vanmiddag steeds vaker op. De zon komt er af en toe bij bij een gaatje of 11. Morgen begint ook weer nat, maar smiddags is er weer zon bij een gaatje of 13. ZFM, verkeersinformatie.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 Ondertussen ben ik even een paar jaar gestopt geweest... doordat er ook wat, uh, be, ja, wat, wat problemen waren in de muziekindustrie. Daar ben ik weer even uitgestapt. En een jaar of tien geleden ben ik weer gevraagd door een producer... om weer voor een zangeres de tijd uh, uh, het management te gaan doen. En vanaf die tijd uh, ben ik alweer bezig uh, met het management. Wat leuk dat je gevraagd bent. Ja, dat is, uh, dat is zeker grappig, ja. ja. Dat, uh,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 Niet is mooi, wat een goed nummer op de zaterdagmiddag bij ZFM. of Jack Barbie en veel te mooi, en hij zit inmiddels bij ons aan tafel.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 Ja, dat zeggen ze. Wat ze daarmee bedoelen... dat Je gaat misschien heen met de auto en dan denk je wat en dan ga je terug met de trein. Nee, Amsterdam krijg je Amsterdam niet uit. Jawel hoor. Uh, jou wel. Ja. ja, je moet wel hè. Jawel. Ja. Hé, hey, uh, je bent een Nederlandse zanger uh, die in 1991 bekend, uh, bekendheid verwierf met zijn single Adios Bueno Signorita. Yes. Geschreven en geproduceerd door Jeroen Engelbert. Ja. Uh, zijn, je stijl werd omschreven als swingend, internationaal en breed repertoire. Klopt. Met een warme stem en een zeer droge Amsterdamse humor. Ja, ja het, het is een houden. Die humor is zo droog, je, af en toe moet je hoesten. Oké. Stoffig. Ik hou van humor. Ja, het is dan er maar om je kunnen lachen, toch? Ja, toch. Uh, ja, ben je het hiermee eens, uh, Jack? Uh, hoe zou je jouw stijl omschrijven?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 Adios puedo, señorita. Ik vind je lief, maar ik moet gaan. Kom met mij nu mee naar Amsterdam, schat ik iets voor jou en de Jordaan. Adios puedo, señorita. Hoe kan ik jou dan niet verstaan? Jou vergeten? Nee, dat kan ik niet. Je krijgt iets met me in de jordaan. Muziek Adios, mijn bueno, señorita. Ik vind je lief, maar ik moet gaan. Kom met mij. Voor jou in de Jordaan, adiós Buenos Aires, al kan ik jou dan niet verstaan. Jou vergeten, nee, dat kan ik niet. Ik laat geen spijt om mij in de Jordaan. Olé. Dankjewel. Dankjewel. Geweldig. Uh, live gezongen hier in uh, de studio, uh, Richards. Het nummer uit 1991, als ik het goed heb, Jack, toch? Ja. Ja, dat klopt. 1991. En het blijft gewoon een lekker nummer om live te doen. Volgens mij krijgen de zalen daar wel mee aan het dansen. Nou, inderdaad. Zeker weten. Ja, we horen je even niet, want je zit niet bij een microfoon nu. Maar ja, zometeen nog een nummer van jou. Ik zit weer. Ja, jij zit weer, gelukkig maar. Uh, ja, wat, wat gaan we zometeen van jou horen? Nou, om even in te haken uh, wat deze lieve meneer al uh, met mij uh, besproken had... over het repertoire internationaal. Uh, ik was heel erg verliefd op uh, Engelstalig. Dat lag mij uh, en ligt me nog uh, heel erg goed. Nederlandse, Nederlandstalig. Ik, het, het, het is je moedertaal, maar het is moeilijk om te zingen. Omdat uh, alles moet gearticuleerd worden op de juiste woorden. Dus ik heb mij uh, toegespitst op Engels jaren geleden...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 As I shall live, so take. Until that morning light shines into your eyes. Mm, will you love me now? We'll get along somehow. Would you please take my hand and together forever we'll stay. Hey! Geweldig live hier in de studio Jack Barbey. en inderdaad ook uh, de rustige muziek past je prima Jack. Dat, uh, dat klinkt gewoon uh, als een uh, Sonic. en uh, dat hebben we net wel eventjes gehoord hè Richard? Ja, ik moet zeggen dat volume van jou. Ja.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 Weet dat niemand anders doet zoals jij dat doet, oh ik weet, het voelt zo goed wat ik voor je voel, zo zeg. Mm.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 ja, dat, uh, dat doen we pas na drie uur. Dan horen we van uh, Piet hoe de wedstrijd uh, verloopt. Maar het staat, we hebben wel we goed nieuws. Wel voor. Hè? Ja, we staan yeah. 1-0 voor. Dus uh, Monnikendam is weerstandig. <laughs> uh, 1-0. Uh, ja, en Fred is er ook. Goedemiddag, ja, goedemiddag Fred. Goedemiddag, ja. Ja, ja, ik denk al. Uh, ja, ja. Volgens mij, uh, met, ja, wel. Ja, ja, ja, ik denk al, uh, uh, uh, volgens mij, uh, mij uh, missen we iemand. Uh, ja, ja maar het is, nee, Gelukkig ben je het is, er. Het is, het is behoorlijk druk vandaag. Behoorlijk ik weet niet druk. wat het is, maar iedereen heeft uh, waarschijnlijk uh, zijn maand geld gehad. Ja, ja. Dus, uh, Kom, shoppen. Ja, ja. ja, de Er zijn al op de diverse tuincentra. Hè? Nou, dus, ik heb nog niks gezien. Maar, uh, die, die zijn enorm populair ja, uh, bij de grote tuincentra. Ja, ik, weet, ik weet wel, bij oost daar heb je, of hoe noem je dat? Eh, eh, daar, oost Nou eh, nee, ja, die, dat winkeltuincentrum daar ook. <hijf>, Ik weet niet welke je ja, bedoelt. Amsterdam daar. Oostdorp? Daar is ons dorp? Daar, daar, Oostdorp, ja. Ja. Ah, okay, okay, daar okay. heb je wel een kraam staan. Ja. Ja, dus ja, ja, ja, ja. <laughs> als je oliebollen zoekt, dan uh, moet dus je daar zelf Als je oliebollen of gebak zoekt, dan ja. moet je daar wijzen. Ja, maar uh, we hebben geen oliebol aan de tafel zitten. Want dat is nou, ja, Emiel. Dat zijn jouw woorden. <laughs> ja. Ik bemoei me er niet mee. <laughs> Ik ook niet. <laughs> nee, ja, ja. We, we gaan met Emil praten. Nou, Emil, je bent een uh, welkom. Je Dank je wel. Een, uh, Nou, je bent ook 22 maart uh, hier geweest. Altijd ja, uh, gezellig. Ja. Je hebt zelfs uh, een uh, bakketbakstaaf meegenomen. Dus uh, ja. nou, we zitten er heerlijk aan te eten. Ook oh, trouwens, vet als je wilt. Ja, hey. gaan, <laughs> ik ga het zo zeker proeven. Ja, nou, wie is Emiel? Je bent een uh, veelzijdige zanger en entertainer. En je begon je carrière in 2000 ja, klopt. met zang, dans en acteerlessen. Klopt, helemaal. Je speelde in verschillende musicals en commercials. En je werd in 2005 benaderd om als uh,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 En uh, dan uh, kunnen we wel wat regelen. Ja, ja. Hè, ook uh, de commercials. Uh, die had je net uh, aangehaald. Toen dus zat ik van de we vorige week of een paar weken geleden. Zat ik uh, tv te kijken. En ik denk volgens mij komt uh, Emiel daar langs in een keer. In een, uh, ja, ik denk dat ik weet op welke commercial Met Ja, precies. Ja. precies. <laughs> ja. Ja, ik denk dat is, dat is Emiel. Ja, dus, niet aan het zingen, maar nou uh, in een commercial in een keer. Die heb ik al zo'n 200 keer gehoord. Ja, ja. Maar dat is mijn dubbelganger. Ja, ja zeker. Ja. Hè? Nou, jij was er dus. Helemaal goed. Wilde ik of niet? Volgende vraag. Voor de zekerheid. Nou, Mocht je in de commercials spelen. Ik, ben ja. ook wel eens, ik zit ook wel eens in commercials. Dat betaalt echt enorm goed. Hè? Als je ja, er twee dus. per maand doet, dan hoef je echt niet meer te werken. Hè? Dat is uh, zeker zo. Ja. Ja, ja hoor, leuk waar. In 2016 bracht je de eerste single Hey Jij uit. Klopt. Gevolgd door Leven in 2020 en chillen in op Aruba in 2022. Volgens mij heb je iets met Aruba, klopt dat? Ja. Ik heb wel iets met Aruba, ja. Uh, mijn vader is Arubaan. Dus er uh, stroomt uh, Arubaanse bloed door mijn aderen. En uh, dus ja, dat is het enige. Mijn moeder, een uh, Londen, Amsterdamse dame. Dus uh, uh, ik. Nou, oh, is niet te zien. Dat twee mooie helften. Nee, hè? Nee, nee, nee. <laughs> maar het karakter wel. Je hebt degene van je vader volgens mij. <laughs> ja, ja, die hebben we duidelijk overal. Ja, leuk. Ja, Hé, hey, je gaat zo, uh, zo zingen, hè? Ja. Uh, wie ga jij zingen? Wat, welk nummer ga jij zingen? Uh, wie denk jij wel wie ik ben? Ja. Daar ga ik mee beginnen. Nou, dan ga je live zingen hier. Hè? Ja, dat is wel de bedoeling. Ga je klaarmaken, zou ik zeggen. Dus uh, Emiel gaat zich nu klaarmaken. het was toch gaat... wel uit afgesproken om, uh, om uh, een dans op Aruba een keer te gaan doen you know? met, hier uh, met het pak aan. <laughs> ja. Ja. Dat, jij, dat had je wel willen zien, hè, Fred? Ja, ja, ja. Maar staat dat het, uh, niet op programma, toch? Vandaag chillen op Aruba? Maar nee, niet live. Wel live? Nee, niet live. Nee, nee, nee, nee. nee niet live. Niet live. Nee, oké. Okay. Mag ik voor dat volgende keer afspreken? Ja, uitstekend. En dan een, een Arubaans pakje? Oh. Ja, rustig. Rustig, aan. rustig aan, rustig aan. Daar gaan we rustig nog even over praten. Ja. Okay. Kijk, naar de, kijk naar de clip van de Mule Chilling op de Roepa. Daar staat hij in de baanspakje? Ja, ligt. ik heb het gezien. Dus het ziet er goed uit. Oké, okay, Emiel Baars. Met Wie denk jij wel wie ik ben?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 Ik stel jou nu voor de keus, maar ik meen het serieus, want voor mij is het maar één. Wie denk jij wel wie ik ben? Dit is niet, niet nodig om me goed te voelen. Al oh ja, goed bedoelen vriend, ben ik meer dan zat? Ja, ik heb het gehad dat jij dat nog niet snapt. Wie denk jij wel wie ik ben? Ik wil geen vriendje zijn, ik wil jou dicht bij mij Yeah, Wauw, live in de studio. Yeah, Emiel Baars, yeah. dankjewel. Mooie performers weer van uh, dit, uh, dit nummer, uh, Emiel. En ik denk dat we gewoon meteen doorgaan, hè, Richard, naar de volgende van uh, uh, Emiel. Of heb ja, nog ik heb een, een paar <laughs> vragen. Ja? Uh, Emiel, ook al zo'n harde stem, harde, luide stem. Maar ook uh, prachtig loepzuiver. Echt uh, Dank heel u. mooi. Dankjewel. Ja. Uh, hoe vond je het zelf uh, om zo op te treden in deze CFM-studio? Uh, Altijd top.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 En verder weer de komende festivals uh, natuurlijk in het voorjaar. Dus dan uh, zullen we hem zien. En natuurlijk, kijk op de site www.marktgedijkmanagement.nl ja. Want daar ben je ook te boeken, hè? Daar ben je zeker te boeken. Oké, okay, ja. nou zullen we naar het volgende nummer gaan, ja, Emiel? Ja, ik... doe, ja. doe we zo meteen naar het nieuws. Oh, want we het gaan eerst, het... ja. Gaan ja. eerst ja. Ja. nog ja. even naar uh, je laatste single Voor Iedereen uh, Luisteren. E Komt -ie u aan. Dankjewel.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 Ben je echt alleen? Voor erding lijkt het veel.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 Elke dag of je wil of niet. Elke dag biedt jou een kans. Brek de en waag de dans. Elke dag is en voor iedereen. Elke dag een nieuw begin. En als je de nummers van uh, Emiel ook wil horen, kijk gewoon even op uh, de website van uh, Max van Dijk Management.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 Ja, die is inmiddels binnen in de die is studio. Dus, binnen. Uh, en dan hebben we de evenementagenda. Zeker, nou, nou, we gaan nog één plaat draaien van, uh, van uh, emil. Even kijken hoor, ja, we toch een stukje horen niet uh, in, het, uh, in het pak, maar er is wel chilling op Aruba. Yeah. Yeah. Tot zo naar Tot dus. Ik zag je aan de hoofd.